2 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers.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 In de Zuid-Chinese provincie Yanxi zijn zeker elf kinderen om het leven gekomen bij een ongeluk met een busje. De chauffeur raakte van de weg waarna het busje in het water terecht kwam. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De bestuurder is aangehouden. In het busje zaten vijftien kinderen. Na een busongeluk vorig jaar beloofde premier Wen Jiabao meer geld vrij te maken voor de aanschaf van nieuwe schoolbussen. Maar er zijn nog geregeld ongelukken met schoolbusjes. Vooral wegen op het Chinese platteland zijn slecht onderhouden. In een weiland in Dongen is vanochtend een dode man gevonden. De politie bevestigt dat het een man van 23 is die sinds zaterdag werd vermist. Het is onduidelijk of hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De man werd zaterdag voor het laatst gezien en was met zijn voetbalteam wezen stappen in Oosterhout. Het weer bewolkt en vooral in het noorden regen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het is 10 graden in het noorden tot 14 in Limburg. Eerste kerstdag is regenachtig, zacht en onstuimig met maximaal rond 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege spoedreparatie aan de vangrail staat er op de A28... amersfoort richting Zwolle Tussen het harde en knopend Hattermerbroek 4 kilometer file. De rechte reishok is daar dicht.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 Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl. Benieuwd naar uw netto AOW-bedrag voor januari? Log in op MijnSVB.nl. Dit is Radio 1.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 Ja, het heeft de rechtbank in Den Bosch uitspraak gedaan in een zaak... tegen een man die een inbreker in zijn huis zou hebben opgesloten... vernederd en mishandeld. Maar de Struivenberg van Leefbaar Rotterdam... bent u het eens eigenlijk met die uitspraak van staatssecretaris Steven... die we net hoorden? Ja, dat mensen het recht hebben om hun eigen huis en haar te verdedigen. Daar ben ik het mee eens. En over hoe ver dat gaat? Ja, er is zoiets als proportionaliteit en dat is ook goed dat dat bestaat... maar je moet aan de andere kant ook realiseren dat als er onverwacht opeens een inbreker in je huis staat... dat er adrenaline wel door je, door je lijf giert uh, en dat je dan natuurlijk best dingen kan doen... die je normaal, als je tijd hebt om erover na te denken, misschien niet zou doen. En in dat geval is dat wel de schuld van de inbreker natuurlijk, want die breekt in. Diederik Jekel presenteert overmorgen de junior wetenschapsquiz... samen met astronaut André Kuipers. Diederik, ja, wat is voor jou het wetenschappelijk hoogtepunt... van het afgelopen jaar? Zit dat ook in de quiz? Um, nou ja, ik weet, de junior Quiz gaat niet zo heel erg met Higgsdeeltjes Majorana fermionen van doen. Ja, jammer. Maar, heel spijtig, <laughs> misschien voor volgend jaar. Um, maar uh, nee, maar dat waren wel twee uh, absolute hoogtepunten. Ja, ja, dus want inderdaad. dat Hicks deeltje blijkt echt te zijn, hè? Dat, uh, Alles wijst erop dat dit inderdaad uh, het Hicks deeltje is. Ik ga je niet vragen om het even uit te leggen. Geef daklozen <laughs> een telefoon waarmee ze kunnen twitteren... ...en er gaat een wereld voor ze open. Ze doen het in Amsterdam. Pastor Luc Tanja zit achter dat tra traject. Uh, twittert u zelf ook? Ja. Ja? Ook al iets over deze uitzending getwitterd? O ook dat al, ja. Okay. En wat is uw naam op Twitter? Uh, Tanja. Yes. Gewoon Tanja, heel beetje, simpel. Een beetje voorspelbaar, sorry. Ja. <laughs> Filmresistent Absacht neemt dadelijk de kerstfilms van dit jaar met ons door. En Jeroen Thijssen praat ons later deze uitzending bij... over wat we vooral niet moeten doen als we deze kerst in een restaurant gaan eten. En ook wat we wel moeten doen. Onze dichter is Daniel D. Hij luistert mee en hij maakt een gedicht. En dat hoort u tegen half vier. U kunt reageren bijvoorbeeld over de vraag... hoe ver je mag gaan als je een inbreker in je huis betrapt. Ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Zojuist werd bekend dat de man die op 4 juni een inbreker heeft vastgehouden, is veroordeeld tot 210 dagen eh, voorwaardelijk. 99 dagen heeft hij al gezeten. In de studio, fractielid Maarten Struivenberg van Levera Rotterdam. En aan de telefoon de advocaat Bas Curvers. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Curvers, wilt u het vonnis nog even vertellen? Ja, heel kort samenvat. Ik hoorde het u inderdaad voordragen. Het is, is iets anders. Um, uiteindelijk uh, opgelegd een gevangenisstraf van 210 dagen, waarvan 111 dagen voorwaardelijk. Waardoor hij dus niet meer terug hoeft naar de gevangenis. En daarnaast moet hij nog 120 uur werkstraf verrichten. Oké, okay, dat is het. Oké, okay. ja. dat had ik het niet helemaal precies verteld. Nee. Um, wat werd hem nou. Uh, waar, waar is hij voor veroordeeld? Uiteindelijk veroordeeld voor um, ja, twee feiten. Um, feit 1, het belangrijkste feit was eigenlijk uh, de telastlegging van gijzeling. Uh, dus de vrijheidsberoving met als doel om uh, geld uh, terug te krijgen wat bij hem was weggehaald, en een telefoon. Hij is voor die uh, gijzelingen zijn veroordeeld. Zei het dat uh, de zwaarste geweldselementen, dus de zwaarste verdenkingen uh, van geweld... met betrekking tot een mes, een wapen en een strijkbout... Uh, die heeft de rechtbank weggestreept. Onvoldoende uh, wettig en overtuigend bewijs voor die delen van de lastenlegging. En uiteindelijk is cliënt uh, ook ontslagen van alle rechtsvervolging... ten aanzien van een mishandeling die hem onder feit 2 ten laste was gelegd. Dus ja. daar heeft de rechtbank denk ik geoordeeld dat er sprake was van, uh, van zelfverdediging, uh, ook proportioneel en, uh, en subsidiair. Ja, vindt u het een terechte straf? Uh, ik ben er tevreden over um, als je kijkt naar het hele verloop. Ik uh, denk dat de rechtbank um, uiteindelijk ook afhankelijk van die bewezenverklaring... goed heeft aangevoeld um, wat een gepaste straf was. En ik denk ook even maar laten meewegen hoe daar een beetje op dit moment in de samenleving over wordt gedacht. Ja, gaat u in beroep? Uh, zoals het er nu naar uitziet, niet. Ik moet uiteraard het fonds uh, bestuderen... Uh, kijken uh, waar nog iets uh, te halen valt of juist niet. Uh, en dan zullen we een beslissing nemen. Maar de eerste indruk is uh, dat we tevreden zijn. Oké, okay, nou blijft u aan de lijn. Dan praat ja. ik verder met Maarten Struivenberg van uh, Leefbaar Rotterdam. Raadslid, uh, ja... Uh... Wat is uw reactie op het vonnis? Nou, in tegenstelling tot advocaat ben ik niet tevreden. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien juridisch dit het beste is wat, uh, wat eruit te halen viel. Maar het is natuurlijk wel een rare gang van zaken dat er twee inbrekers zijn. Eentje weet weg te komen. Kennelijk met wat spullen, telefoon en wat geld. De ander wordt in, uh, in de kraag gevat. En die heeft die man inderdaad anderhalf uur lang uh, uh, gegijzeld, zoals dat heet. Van zijn vrijheid beroofd natuurlijk om te vragen waar zijn mijn spullen. Uh -huh. Um, en deze persoon die, die, die dat overkomt, die moet 99 dagen zitten. En de inbreker zelf die stond na twee dagen alweer op straat. Die moet nog wel een rechtszaak krijgen. Ja. Maar die heeft niet 99 dagen vast hoeven zitten in voorarrest. Nee, maar is het wel zo dat de, de rechter blijkbaar hem die gijzeling heel erg. Uh het streng aanrekent, uh, want daar krijgt hij straf voor. Ja, blijkbaar zit de wet zo in elkaar... dat als je dit onder deze omstandigheden doet... dat je dan dus zeg maar 100 dagen moet zitten... en nog een werkstraf krijgt erbij. Uh, dus de wet moet veranderd worden. Ja, dat, dat u zegt de wet moet veranderd Dat lijkt me wel. Ja. Want hoe ver mag je wat u betreft gaan als je een inbreker aantreft in je huis? In ieder geval heel ver. In ieder geval heel ver. Het verschil is natuurlijk dat deze man wel dit anderhalf uur lang heeft gedaan... Um, dus dan is er tijd om na te denken en te reflecteren. Dat heeft hij blijkbaar ook gedaan, want na anderhalf uur heeft hij de politie wel gebeld. Hm. Um, maar in een eerste in, uh, vlaag van verbazing, van, van, van, van, van, van schrik... Uh, kunnen er natuurlijk uh, allerlei dingen gebeuren. Ik weet niet wat ik zou doen. Uh, ren je weg, uh, deel je een tik uit, wat ga je doen? Pak ja. je iets om, om, om je te verdedigen? Staatssecretaris Fred Thewen, die zei eerder toen een inbreker was doodgeslagen... dat dat een beroepsrisico was van inbrekers. Bent u het daarmee eens? Ja, als je op het moment dat je een inbreker ziet in je huis en je weet op werkelijk niet wat je moet doen... Um, en in een vlaag uh, uh, geef je iemand een duw... die valt van de trap, weet ik het. Uh, kan van alles zijn. Ja, Dan ligt dat natuurlijk wel aan de inbreker dat het überhaupt gebeurt. Want je hebt niet de tijd, als je geconfronteerd wordt in zo'n situatie... om eens even rustig na te denken, te wachten of die persoon ook even wil wachten... en nog eens bedenken wat je dan gaat doen. Ja. Uh, dus, ja, je wordt dan? tegen je eigen wil in, in zo'n situatie neergezet door die inbreker. Jeroen ja. ja, Ik hoor u al twee keer zeggen over een vlaag... Um, een vlaag van anderhalf uur, dat noem ik geen vlaag meer. Dan nee, dat dan zei ik ook, Dan ben je ze ja. eens een iemand aan het gijzeren. En dan weet je dat je de wet overtreedt. Of dat zou je moeten weten. Ja, nee, precies. Dat is hier het verschil. Dus hij heeft hem anderhalf uur lang vastgehouden. Dat is wat bewezen is geacht. Um, dat lijkt mij niet een, een ontzettend heftig iets... als je weet dat dit gaat om een inbreker die, bij, die je in huis hebt aangetroffen. Maar inderdaad, in dit geval was er wel tijd om na te denken... over wat je aan het doen was, anderhalf uur. En dit heeft bij deze man geleid tot na anderhalf uur de politie bellen, Had hij beter eerder kunnen doen. Ja, dat zegt u wel, dat had hij beter eerder kunnen doen. Ja, worden. had hij beter eerder kunnen doen, maar, maar het is geen onderdaad. Geld. je ja. telefoon was toch gestolen? En geld. Je telefoon was toch gestolen? kan niet bellen. <lacht> Misschien, ja. dat hij Misschien had hij er twee. Lutea, ja, ik zie ja. Aan, u, aan uw hoofd dat u er anders over denkt. Ja, kijk, in principe wel dat, dat, dat als een, iemand bij je inbreekt... dat je daar wat heftiger op reageert en dat dat niet strafbaar hoeft te zijn. Dat, dat lijkt me duidelijk. Maar het idee dat als je een inbreker ziet dat je hem dan mag executeren... door hem dood te slaan, dat lijkt me wat overdreven. Ja. Kijk, als je iemand een duw geeft en dat loopt verkeerd af... dat geldt ook in het normale verkeer. En dus zeker in zo'n situatie waar je een inbreker betrapt... dat, dat uh, is veel minder strafbaar. Maar ja. iemand maar even dood gaan slaan, ja, dat lijkt mij uh, niet maar wat Maar dat, dat pleit u ook niet voor, meneer Struijverberg, nee, nee, toch? Natuurlijk nee, natuurlijk niet. is wat meneer Teven ja. zei. Ja ja. Nee, dat zei hij nee, niet. Nee, dat, niet. dat, nee. Nou, dat zou Het kunnen gebeuren. Meneer, meneer Curvis, hoe heeft u, uw cliënt het ervaren... dat de inbreker al na twee dagen weer de, de gevangenis mocht verlaten... of het huis van bewaren... en dat hij zelf daar 99 dagen heeft gezeten? Ja, die heeft het daar, uh, zacht gezegd, heel moeilijk mee gehad. Uh, verbolgen, uh, verbaasd, uh, verbouwereerd zelfs. En uh, dat is ook een jongen die zich na twee dagen netjes heeft gemeld... op het politiebureau zelf. Uh, met de mededeling van... ja goed, ik hoor dat jullie uh, met mij willen spreken, uh, politie... Hij heeft zijn verhaal gedaan. Um, dat verhaal is bevestigd door zijn vriendin en een vriend... Uh, die een deel van het gebeuren hebben meegekregen. En uh, ja, tot zijn verbazing is hij vervolgens uh, in bewaring gesteld, ook in gevangenhouding. En heeft hij inderdaad drieënhalve maand vastgezeten... tot uh, de eerste uh, zitting, een proforma-zitting, een maand of drie geleden. En um, ja, daar was hij uh, zacht gezegd verbolgen over. Um, uiteindelijk hoor ik de discussie natuurlijk in de studio. Mm -hmm. En ja, goed, is natuurlijk altijd van belang hoe liggen de feiten precies... Um, het is zo dat de cliënt natuurlijk uh, feitelijk pas na anderhalf uur de politie heeft gebeld. Dat pleit denk ik niet voor hem. Het is natuurlijk ook zo dat uh, de inbreker aangifte heeft gedaan van een uh, groot aantal geweldshandelingen... die de rechtbank uiteindelijk niet bewezen heeft geacht. Um, en het is natuurlijk ook zo dat um, ja, ik uh, het standpunt deel... Uh, zowel van de ministers uh, als de staatssecretaris en de mensen bij jullie in de studio... dat je zeker mag optreden, dat je mag corrigeren... Zolang dat proportioneel is. En ja, de vraag is dan altijd waar ligt de grens? En wanneer ja. moet je de politie bellen? En ja goed, nu terugkijkend op dat hele proces. Uh, Kijkend naar die eis van de officier. kijken naar wat er te lasten was gelegd. En kijken naar wat er nu uitgekomen is. Uh, zijn wij gematigd tevreden? Neem niet weg dat wij natuurlijk uh, net zoals Le Leven Rotterdam... Um, de gedachte delen dat, dat je toch redelijk ver moet kunnen gaan. De vraag is alleen waar ligt de grens. Ja. Dat blijft altijd een discussie en dan is iedere situatie weer anders natuurlijk. Ja. Even naar meneer Struivenberg, want u zei net, de wet moet veranderd worden. In, hoe, hoe, in, hoe, in, in wat voor zin zou u de wet willen veranderen? Wat moet er anders in? Nou, wat belangrijk is, is dat politici zich niet verschuilen achter de rechter. Want dat merk je vaak. Als er een rechtszaak is geweest, dan zeggen ze, ja, dat is de rechter... en we hebben onafhankelijke rechtspraak, dus daar kunnen we niks over zeggen. In principe is dat toch goed dat, die, dat dat gescheiden is? Ja, nee, dat dat gescheiden is natuurlijk prima, maar dat mensen... Geen uitspraken durven, politici geen uitspraken durven te doen over hoe de wet die zij hebben geschreven als politici in de praktijk uitpakt, is een hele slechte. Je moet je er uh, verantwoording over afleggen dat je een wet hebt gemaakt die op zo en zo en zo manier uitpakt. En dan kan je dan van zeggen, nou, dan is de wet goed, want deze uitspraken zijn prima. Of je kan zeggen, jeetje, blijkbaar zit de wet zo in elkaar dat hier dingen gebeuren die we nooit bedoeld nee. hebben. En dan moet je de wet veranderen. En hoe wilt u de wet veranderen dan? Ja, ik ben geen jurist, maar ik wil, ik wil niet dat als dit gebeurt... dat er, de, de verdachte in zo'n geval... Ja, dat wordt dus een verdachte, maar eigenlijk is het slachtoffer. Maar goed, uh, 99 dagen moet brommen en nog drie weken werkstraf moet doen. En nog een voorwaardelijke... Uh, die heeft dus nu een strafblad, omdat ja. iemand heeft besloten bij hem in te breken. Daar nou, ben je lekker mee. Ja, maar u zou dus eigenlijk in de wet verankerd willen zien... dat degene die slachtoffer is van inbraak... niet langer in de gevangenis mag zitten dan de inbreker. Yep. Nou, je moet natuurlijk altijd kijken naar wat er precies gebeurt. Dat zei de advocaat heel terecht. Iedere situatie is anders. Uh -huh. Maar als ik deze situatie hoor, dan vind ik dit geen 100 dagen, 99 dagen celstraf plus een uh, werkstraf 120 uur waard. En het is natuurlijk al helemaal bizar dat deze verdachte 99 dagen in voorarrest heeft gezeten. Terwijl de inbreker na twee dagen buiten stond. Jeroen Thijs? Uh, hoe lang zou uh, wat u het slachtoffer noemt dan wel in de cel hebben mogen zitten voor u? Als hij alleen maar heeft gedaan een anderhalf uur vrijheidsberoving... dan zou ik zeggen, nou, die rechtszaak zelf is al vervelend genoeg. Het feit dat die verdachte, de inbreker, na twee dagen buiten staat... is al vervelend genoeg. Ik zou zeggen, geef hem een waarschuwing, dat mag je niet meer doen. Maar in dit geval, omdat er alleen maar sprake is geweest... van anderhalf uur uh, uh, de bewezen. vrijheid hebben ontnomen. Ja, maar, nou, je maar de moet recht... uitgaan van wat bewezen is. Maar de rechter vervolgens wel van heeft gezegd dat dat niet had mogen gebeuren. Meneer Curvers, u bent wel juridisch overlegd. Is die wet aan te passen? Ja, ik vraag me dat af. De wet kent natuurlijk al, al een bepaling van noodweer en, en noodweer excess, waarbij je bijvoorbeeld in emotie uh, te ver gaat. En uh, goed, daar zijn natuurlijk de toetsen... en daar hebben we ook al over gesproken... van, van proportionaliteit en, en subsidiariteit uh, altijd aan de orde. Wat is gepast en, en, en wat is juist op dat moment? Um, ja, ik, ik vraag me dat af. Ik denk dat de rechter die toets goed aan kan leggen. Uh, um, de vraag is alleen hoe moet je met voorarrest omgaan? Moet je iemand gelijk uh, vastzetten... En dan uiteindelijk de zaak beoordelen. Of moet je zeggen van nee, in vrijheid mag iemand afwachten. En te zijnde tijd gaan wij die zaak goed bekijken. Ja. Uh, Mijn kleren heeft natuurlijk 99 dagen vastgezeten tot de eerste zitting. Um, ja, ik denk dat als hij na twee weken was vrijgelaten, dat de straf waarschijnlijk uh, twee weken onvoorwaardelijk was geweest met deze uitspraak van de rechtbank en met deze kwalificaties. Ja, dus daar, daar is nog wel wat te winnen. Dan nou hadden we een paar jaar geleden Prins Bernhard. Die betaalde een boete voor een uh, winkelier van Albert Heijn die een winkeldief te hard had aangepakt. Ja, weet. Is er wat veranderd sinds die tijd? Um, ik weet dat niet. Ik, ik denk dat uh, in de maatschappij dit soort zaken steeds meer leven... Uh, en ook steeds meer besproken worden in allerlei programma's. En ja goed, de voorbeelden kent u natuurlijk ook. Die komen eigenlijk wekelijks langs. En uh, ja, dan is altijd de vraag, en dat is natuurlijk gevaarlijk... van uh, hoe ziet de casus precies eruit? Wat is er gebeurd? Uh, waarom heeft het zo lang geduurd? Uh, en wat heeft er zich afgespeeld? Ja, dat is een weging. En ik zou me zo kunnen voorstellen als de rechtbank had gezegd... ja, wij denken wel dat er meer geweldshandelingen te bewijzen zijn... Dat de straf ook anders was geweest. Uh, dat het ook zou kunnen zijn dat die vrijheidsberoving natuurlijk korter had geduurd. Het ja. is overigens niet helemaal aan mijn cliënt gelegen. Want er zijn een aantal telefoongesprekken geweest met familie van de inbreker. Om, om het geld en de telefoon ja. terug te krijgen. Oké, okay, even nog even naar deze vraag ook voor u. Maarten Struiveberg. Ziet u dat, dat er iets veranderd is in de samenleving sinds het ingrijpen van Prins Bernhard? Nou, ik weet wel dat er vroeger was er uh, de zogenaamde... Uh, het, uh, vluchteling, uh, het, het vluchtcriterium van de Hoge Raad... betekende dat je in dit soort gevallen werd geacht weg te rennen... in plaats van jezelf te verdedigen. En vorig jaar in 2011 is er vanuit het Openbaar Ministerie... wel een brief gegaan naar de officieren van justitie... dat in gevallen dat mensen zichzelf zo verdedigen... dat ze niet automatisch als verdachten meer worden aangemerkt. Dus dat is op zich wel een beweging de goede kant op. Uh, maar zo'n uitspraak als dit laat natuurlijk zien dat we er nog niet zijn. Nee, goed. Nou, dus helder. Bas Curvers, dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen... Nee, om uh, het uh, vonnis toe te lichten. Lichten. Hier aan tafel zitten uh, leefbaar Rotterdam-politicus Maarten Struivenberg. filmrecensent Ab Zagt, culinair journalist Jeroen Thijssen, pastoor Luc Tanja en wetenschapper Diederik Jekel. Ja, we gaan het hebben over kerstfilms. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Elsbet Gute. long van de Eagles. Ja, we gaan het hebben met uh, Ab Zacht over uh, kerstfilms, Ab. Laten we eerst maar eens even naar een stukje gaan luisteren van de de kerstfilm van altijd. Waar ga je gaan? We gaan het When the McAllister family left on their Christmas vacation... Did we miss the flight? No, you just made it. Yeah. They forgot one small thing. Have yourself... I have a terrible feeling. Did you lock up? Let yeah. yourself be Do we set the timers on the lights? Mm -hmm. else we be Our troubles will be out. Kevin! Ah! Home alone. Ja, op zacht. Home alone. Ik zag inderdaad ook alweer in de gids staan dat hij uitgezonden wordt. Alle tweede delen ook weer. Waarom is dat nou een typische kerstfilm? Nou, in de eerste plaats gaat het om een zielig jongetje hè, dat uh, door zijn familie uh, wordt uh, alleen gelaten, terwijl de rest vrolijk op vakantie gaat. En dat is een voorwaarde voor een goede kerstfilm. Het moet heel zielig beginnen. Het liefst moet dan uh, er nog iemand tot inkeer komen. En uh, ja, op het eind is uh, alles opgelost. En deze film die is zo succesvol omdat het vooral ook slapstick is... Hè, dat uh, iedereen moet aanspreken. Ja, en dus wordt zo'n film dan ook... Steeds om steeds weer ja, oh, ja. opnieuw gemaakt. Ja. Om t, dat thema er toch maar in te houden. Kennen jullie hem aan tafel? Ja, ja, ja kijken, iedereen. Ja, het iedereen in, niet komen. aan te ontkomen, he, natuurlijk. En er te... kijken elke keer nog een, ongeveer een miljoen mensen naar. Dat is ook hmm. verbazingwekkend. Dus dat blijft gewoon. Ja. Uh, is het ook zo dat dan een film moet zijn waar de hele familie naar kan kijken? Ja, dat is ook het uh, karakter van een uh, kerstfilm. Dus het, het is echt. Nederlanders gaan niet vaak naar de bioscoop, is bekend. Maar rond de kersttijd uh, gaat. Dat we zeggen, een derde van de omzet gehaald worden door... ...de films die dan draaien. Okay. Dus het is echt voor Nederlanders uh, in deze periode een familie gebeuren. Het moment om naar de film ja. te gaan. Hebben jullie nog plannen om naar de film te gaan? Jeroen, jij hebt kinderen, weet ik. Uh, ja, ik wou naar de, naar de Hobbit. Naar de Hobbit. Waarschijnlijk te traag te zijn. Oh. Ja, dit is een soort vierdaagse met dwergen. <laughs> Oeh, ik had gehoord? <laughs> <laughs> Lukt daar nog plannen? Uh, de, de Hobbit ga ik wel een keer zien, ja. Maar goed, ik uh, uh, ben liefhebber van dat genre. Dus, uh, maar niet, maar per, niet per se, niet, se nu? Niet per se nu hoor, nee hoor. Nee, Diederik, jij nog? Ja, ik denk ook wel dat ik naar Hobbit ga, maar qua kerstfilms dan moet ik altijd kijken of Groundhog Day weer uitgezonden wordt. Mm. Ja. Dat is wat mij betreft de optima vorm een kerstfilm die ook voldoet aan alle criteria die je, je noemde, zeg maar, een cynische man die tot inkeer komt, een beetje magie. Dus wat dat betreft... Ja. Uh, maakt het even weg. Met de kerst niet, uh, niet naar de bioscoop. Nee. De tijd gaat zitten in eten koken en daar lekker van genieten. Nou, dat is ook belangrijk. Nou, nummer twee. What if you had a second chance to get your life right? You will be halted by three spirits. <laughs> I'd rather not. On November 6th, <laughs> the ghosts of Christmas will help one man oh, get into the spirit. I was a boy. Jim Carrey is Ebenezer Scrooge. And Sidney, Mrs. Dilbert. <laughs> with a charming woman. Eat <laughs> Disney's a Christmas Carol. Rated PG. Disney Digital 3D. IMAX 3D. Christmas Carol app. Ja, dat is natuurlijk al zo ongelooflijk vaak verfilmd. Ja. Meer verhalen van Dickens, maar deze ook. Uh, ook omdat het die ingrediënten heeft? Zeker, Dickens dat is uh, natuurlijk perfect geschikt voor kerst. En er worden door de BBC ook heel veel uh, series uh, nu weer uitgezonden... Uh, gebaseerd op werk van Dickens. Maar deze film die, uh, is ongeveer drie jaar geleden uitgebracht in de bioscoop... en die deed het uh, niet, uh, niet zo geweldig. Dus heeft tot gevolg gehad dat die typische Dickens-achtige kerstfilms... Uh, door Hollywood uh, niet meer worden gemaakt. Hm. Want het spreekt was een dure, dure flop, deze ja. film. Maar dat spreekt ons niet meer aan? Dat is het de ouderwets? Of wat, wat, wat, wat, wat zal het zijn? Ja, nou, ik denk dat het uh, publiek toch een gevarieerde aanbod uh, wil. En dat ze uh, met Dickens al bediend worden via de televisie, bijvoorbeeld. Dus, uh, Als je dan naar de film gaat, dan wil je wat anders. Dan wil je iets nieuws zien, ja. absoluut. Jij had ook nog een uh, voorkeur hè? op nummer drie. Ja, yeah, It's a Wonderful Life. That Wat is, is dat voor film? Dat is een uh, film uit 1947 van Frank Capra. Met James Stewart in de hoofdrol. En dat is voor mij de ultieme kerstfilm. Dat gaat over een uh, huisvader die eigenlijk zelfmoord wil plegen. Een zielige man. En die dan door een engel wordt belet om uh, dat te doen. Want de engel laat zien wat zou er van je zou zijn gekomen als jij niet had geleefd. Zullen we even luisteren? Ja. Yes, it's wonderful news. For when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living. The drama of living. And above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Nou, het klinkt inderdaad heel ouderwets, Ab. Ja, dat maar is. hij ja. krijgt dan te zien hoe zijn leven zou zijn... Ja. als hij dood zou zijn gegaan ja. voor zijn naaste. En dan komt hij tot inkeer? Ja, dan uh, krijg je een hele ontroerende scène op het eind... met een kerstboom en iedereen heeft tranen in de ogen. En dat geldt ook voor het publiek. En ook voor jou? Soms wel, ja. Ah, ja. ja, ik heb ja, nog, ja. Want je dus, hebt natuurlijk al zoveel films gezien. Ja. Ben jij nog te ontroeren? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben echt een softie. Uh, <laughs> ik doe met naam is... eer aan. Als part... je ook een verschrikkelijke baan hebben, als de films je niets meer deden, dan... Ja, absoluut, dan... absoluut. Je moet een soort eeuwige nieuwsgierigheid hebben, ja. anders kun je dit werk niet blijven doen. Maar, maar dat is hetzelfde verhaal als de uh, uh, uh, Christmas Carol is eigenlijk. E eigenlijk en Engel wel, komt en die laten we zien wat er met zijn leven gebeurt. is dus met ja. de Scrooge precies hetzelfde. Ja, absoluut. Maar ja, mm -hmm. dit is toch zo goed verteld. Mm -hmm. en, uh, maar er zitten dikkingselementen ja. in. En in alle kerstfilms, ook Homeloom, zit toch iets van Dickens in? Dus, mm -hmm. uh, een, gemo een gemoderniseerde Dickens wordt het te maken. Absoluut, ja. ja. Mm -hmm. dus ook, is, het zijn toch al altijd onwaarschijnlijke verhalen. Want ja, homolo, natuurlijk. Het zijn sprookjes. Het feit dat je je kind vergeet, dat slaat toch eigenlijk helemaal nergens nee, nou? ja, op. Nee, het zijn gewoon sprookjes. Het gaat er gebeuren. in? gaat er gebeuren. Ja, er was toch een, uh, de, de premier van Engeland, die had toch zoiets gedaan? Hij <laughs> ja, had ook een kind vergeten. Ja, kijkbaar. Ja, ja. Ik ken een vader die met het verkeerde kind uit het zwembad kwam. Oh ja, oké, okay, dus dat kan ook gebeuren. En ik heb ook gehoord dat Paul de Leeuw zijn moeder... een keer met het verkeerde geadopteerde kind is trouwens <laughs> En niet teruggegeven. Ja. <laughs> Eén van de populaire films op dit moment, dat is The Life of Pi. This is an astounding story of courage and endurance... unparalleled in the history of shipwrecks. Oh! Twee onwaarschijnlijke schipbreukelingen, Een ongelooflijke reis... Na de overweldigende bestseller Life of Pi. Nu in de bioscoop in 3D. Ik zei de Life of Pi, maar het is de Life of Pi. Nou, volgens mij is het ook pie. Is het ook pie? Ja. Waarom hebben die aankondigers van die films... altijd van die lage stemmen eigenlijk? Nou, dat dat vraag luk. ik me nou altijd al. het oh, om, het, om, het, om, het, om iets luchtigs meer gewicht te geven. Oh, dat lijkt het. Eigenlijk ja. hebben ze niks te melden... maar nee, dat ja. doen ze dan op zo'n toon. En dan denken wij, wat, wat maakt deze film zo mooi? Jij hebt hem al gezien? Ja, je, je moet hem zien op het grootste doek... wat je kan vinden in je omgeving. Het is in 3D... Het is echt fantastisch in beeld gebracht. Het verhaal gaat... Het is een heel onwaarschijnlijk verhaal. We blijven in de kersttijd. Um, jongen moet 227 dagen in een reddingsboot doorbrengen... met een Belga Bengaalse tijger. Hm. En uh, die scènes die zijn zo fantastisch in, uh, in beeld gebracht... Dat je, dat je echt met open mond zit te kijken. Dus uh, los van de inhoud, want het is ook een hele spirituele film... He, want het is eigenlijk een wonder wat hier verteld wordt. Dus uh, je kan er heel veel uithalen. Maar vooral de beeldkwaliteit of de, de manier waarop het in uh, beeld is gebracht is uh, grandioos. Ja, want er werd een beetje gesproken over de inflatie van 3D. Ja. Of eigenlijk dat 3D niet zoveel meer toe lijkt te voegen aan films. Ja. Bij deze film vind je dat echt meer. meer. Ja, want hebben. dit is een originele 3D film. Het is echt met 3D kamers opgenomen. Maar er zijn ook 2D films die worden opgeplaatst door 3D. En dat is een beetje volksverlakkerij. Want dan is het niet echt. Dat is niet het uh, gewenste effect. Nee. Absoluut niet. Is dit de, de kerstfilm, denk je, van dit jaar? Wat mij betreft wel, ja. Ja, want ja. we hebben ook nog wel een paar Nederlandse producties. Ja. De Koning van Katoren. Ja. Het Bombardement. Alles is familie. Die draait al een tijdje ja, natuurlijk. Maar die doet het geweldig? Ja, die doet het goed. Maar die andere twee: het bombardement en de Koning van Katoren. Nou ja, Koning van Katoren die doet het uh, helaas niet zo goed. Dat vind ik jammer, want ik vind het toch een, een goede film. En het bombardement, ja, wat moet ik daar nog over zeggen? Nou ja, weet niet. <lacht> je bent er niet heel enthousiast over begrijpen. Nee, niemand uh, van mijn collega's. Maar uh, ja, het is een film die uh, eerlijk gezegd uh, voor te weinig geld is gemaakt. En ik vind het ook zelfs een respectloze film. Omdat je dat ziet, dat er te weinig geld in is. Ja, landen. zeker. Aan het, ja, vergeleken met uh, films uh, als The Hobbit of Life of Pi, dan is dat toch uh, heel anders. Ja. Ja, Maarten Strijvenberg, komt uit Rotterdam, al gekeken? Ja. Naar het nee, bombardement? ik heb het niet gezien. Je moet toch wel als Rotterdammer? Misschien doe ik dat binnenkort nog. Misschien, ja. Nou, dan had jij Ab nog een, een, een favoriet hè, van dit jaar. We gaan even luisteren. Het is niet oké. Okay. Wat is het? Je gaat toch <totrican> niet me je op je ouders. Je me Je bent een monstre, parfois. Welke film is dit op? Dit is Amour van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. Het gaat over een hoogbejaard echtpaar in de tachtig. En de vrouw krijgt een beroerte. En dan wordt hun liefde echt op de proef gesteld. En deze film gaat echt over de ultieme liefde tot het bittere eind. Dat klinkt heel zwaar. Het is ook geen gemakkelijke film. Maar dit is een film die je echt... Haar, raakt in je hart. Ja. Het is ook de beste film van het jaar, met kop en schouders boven de rest. De film is bekroond in Cannes, heeft uh, onlangs vier Europese Oscars uh, gewonnen en gaat denk ik ook volgend jaar bij de Amerikaanse Oscars in de prijzen vallen. Geweldige acteurs: Jean-Louis Trantinier en Emmanuel Riva. En die draait nog, dus die kunnen we nog ja, kijken. Ja, in de, in de arthouse-zalen. Uh, 100.000 bezoekers al, maar dat vind ik veel te weinig. Oké, okay, nou, dus als het aan jou ligt, dan uh, gaan we daar. Oké, okay. dankjewel, Ab. We weten precies wat er allemaal draait en waar wij, uh, waar wij naartoe kunnen. Zometeen uh, na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we met Dietrich Jeko over proefjes... die je vooral wel thuis moet uitproberen. En over hoe we jongeren toch wel enthousiaster kunnen maken... voor de beta-vakken. Het nieuws, dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1.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 Zuidwest-Engeland moet nog steeds rekening houden met nieuwe overstromingen. In Engeland, Wales en Schotland zijn veel wegen onbegaanbaar... en er zijn tientallen waarschuwingen gegeven voor overstromingen. En opnieuw trekt een regengebied over Groot-Brittannië. In Dongen is vanochtend een dode man gevonden in een weiland. Het is een man van 23 die sinds zaterdag werd vermist. Het is nog niet duidelijk of hij door een misdrijf om het leven is gekomen. En de situatie in Syrië is nog altijd zorgelijk. Dat heeft VN-gezant Brahimi gezegd na een gesprek met president Assad. Gisteren kwamen tientallen mensen om bij een aanslag op een bakkerij in de provincie Hama. Het is niet duidelijk of die aanslag ter sprake is gekomen. En tot zover het nieuws van dit moment. ANBV-verkeersinformatie: er staat één file op de 28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Knoop het Harde en Knopend Hattemabroek, 4 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is dicht. Radio 1, Dit is de Dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel wetenschapper en TV-presentator Diederik Jekel. Leefbaar Rotterdam-politicus Maarten Struivenberg. Pastor Luc Tanja, die smartphones uitdeelt aan daklozen. En zojuist nam filmresistent zet de filmdoors met ons door. En we hebben ook nog aan tafel onze Jeroen Thijssen, die met ons gaat praten over eten met kerst in een restaurant. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website Dit is de dag, uh, lastige en de graad functie, toch de nulpunten te kunnen berekenen. En laat ik dat even zien aan de hand van een voorbeeld. <mit> <captioning 8> <hull nahin> <Korster> Ja, wetenschapsjournalist Niederik Jekel. Jij presenteert woensdag de junior wetenschapsquiz. Samen met André Kuipers. En jullie gaan demonstreren dat het niet saai is. Tegenstelling tot nee, dat dit we... was geen fragment van de wetenschapsquiz. Nee, nee, nee, nee, nee. maar wel van uh, hoe je met wetenschap om kunt gaan. Ja. Even voorbeeldvraag die jullie stellen. Wat kun je het beste op je lippen smeren als je gebarste lippen hebt? A, snot. B, spuug. C, oorsmeer. Nou, ja. Ab, wat denk jij? Ik ga voor het smerigste. U? Nee, ik, ik, ik hoop spuug. En Lekanya? Oorsmeer, denk ik, ja. Jeroen? Ja, ik houd op snot. Nou, het, ik het euh, nou ja, de, um, ik, ja, het, ik, ik, ja, dat is natuurlijk altijd lastig van wat ga je al doen, maar ik, ik weet niet hoeveel kinderen er luisteren. Maar oh. Er is, um, wat dat betreft, één van de drie is uh, het goede antwoord. En Het grappige ja, ja. is één <totisch> van de drie. Een van de drie werd ook gebruikt in lippenbalsums vroeger. Oh ja, dat is een basisingrediënt. Ik denk Pas dat het gewoon een was. Van, uh, ja. uh, Het is degene die het meest vettig is, waar wel tallig ja, die in zit. Ja, dan weet ik. Zin jij deze vragen zelf? Uh, ja, de meeste van de senior en de junior die, die heb ik verzonnen. En dan uh, ga je wetenschappers bellen die aan dat vakgebied zitten. En die helpen je dan met uh, ja, kijken of je niet uh, uit je nek kletst. Uh, ja. Of het een beetje goed is. Ja, want dat moet wel kloppen natuurlijk. Uiteraard. Jij bent al van jongs af aan uh, echt uh, wel met wetenschap bezig. Want ik heb begrepen dat je als achtjarig kind ooit tot 1,6 miljoen geteld hebt, hè? Ja, nou niet in één keer hoor. Want daar ah. zou ik heel lang mee bezig zijn geweest. Nee, waar het om ging was dat de, ja, de, de directeur vroeg... Van, van, goh, heb je iets, ook gekke dingen met getallen gedaan? Ik, eh, ik, was, ik leerde op een gegeven moment dat je met duizend op dezelfde manier kan tellen als 1, 2, 3, 4, 5. Dus duizend, 2000, 2000, 3000, 4000. En ik vond dat fascinerend, want dat was gewoon wat ik al kon... maar dan heel veel meer. En ik was heel erg benieuwd van, goh, ga, hoe lang gaat dat goed? En mm -hmm. gaat er op een gegeven moment iets gebeuren dat zo'n systeem niet meer houdbaar is. Dus wat gebeurt er na een miljoen? Kan je dan nog steeds zo door blijven tellen? Dus ik had een klein schriftje en daar heb ik duizend op geschreven. En toen 2000, 3000, 4000 en zo. Heen en weer gegaan tot 1,6 miljoen. En toen uh, gebeurde er niks. Want Je kon gewoon nog doorgaan. Ja, en toen had ik op een gegeven moment kwam ik erachter. Dus, dus of ik was, was een beetje nieuwsgierig of, of gewoon hardleerd. Maar toen kwam ik er in ieder geval achter: van nou, het duurt kennelijk nog wel voorlopig een behoorlijk lange tijd voordat, er, eh, voordat het echt afgelopen is. Eh, voordat het afgelopen dat is. is. Die wetenschap, het is goed, ja, die wetenschapsquiz junior is natuurlijk ook om kinderen enthousiast te maken voor wetenschap. Mm -hmm. Jij had dat van nature al, dat is, dat geldt niet voor alle kinderen. Nou, dat, dat is grappig dat je dat zegt. Ik denk dat eigenlijk bijna alle kinderen... op het moment dat ze klein zijn, dat het al wetenschappers zijn. Ik bedoel, hoe vaak... nou ja, Ik, ik, ik heb zelf geen kinderen, maar als ik in de trein zit... hoe vaak hoor ik dan niet waarom, waarom, waarom... Uh, waarom is het gras groen, waarom staan die koeien daar... Uh, waarom gaan we met de trein die kant op, waarom remmen we af? Uh, dat soort vragen, dat zijn wetenschappelijke vragen. Ik bedoel, dat hele hicks-deeltje was, waar komt massa vandaan? Waarom weegt iets iets? Mm -hmm. Nou, dat is in zichzelf een hele kinderlijke vraag. En daar zit een hele wereld van duizenden wetenschappers... en vijftig jaar onderzoek achter. Maar elk kind is een wetenschapper. En de eerste problemen die tegenkomt zijn uh, de eindige energie van ouders... die op een gegeven moment zeggen, ja, Jantje, omdat het zo is. Omdat ik het zeg. Omdat ik het <laughs> zeg. En dat is de eerste stap. En dan, dan het volgende probleem die ze tegenkomen is de puberteit. Um, waarin je alles weet. Dat is het mooie van puber zijn. Je weet alles. Het is een teken van zwakte om aan te geven dat je iets niet weet... en dat je vragen durft te stellen. En als je die twee dingen, de ouders en de puberteit, overleefd hebt... Nou, dan is er een redelijke kans dat je, dat je misschien wetenschapper wordt. En is het dus nog, is dat, maar dan blijft er blijkbaar maar een klein clubje over. Ja, helaas wel. En um, ik, ik denk dat, dat, het, dat we in ieder geval... Wat, wat ik probeer te doen zoveel mogelijk... is om gewoon te laten zien dat het oké okay is om slim te zijn en oké okay is om, om je best te doen. En ik denk dat dat iets is wat in heel Nederland... voor heel veel dingen geldt, niet alleen voor wetenschappers. We hebben best wel een, een Calvinistische mentaliteit... van doe maar normaal, dan is het wel prima. En gewoon eruit springen, iets ergens voor gaan, passie ergens voor hebben... en of dat nou voor koken, de politiek, het geloof voor films is, dat maakt niet uit. Als jij ergens voor staat, ergens geïnteresseerd in bent... dan is je leven gewoon leuk... Mm. En je kan elke dag dan bezig zijn met je passie. En ik denk dat dat iets is wat we gewoon aan kinderen over moeten brengen. En daar komt bij. Wij gaan in de toekomst echt niet kunnen concurreren met India en China... door ergens in Almere buiten met een grote sportcomplex uh, om daar Nike's in elkaar te gaan naaien. Dat, daar is onze infrastructuur, onze economie niet op gebaseerd. Dus wij en wij, wij willen dat niet. Nee, we moeten dus die kennis wel hebben. We kunnen niet lage loonlanden concurrentie aangaan. We moeten dat met kennis nee. doen. Jeroen, jij zat nogal instemmend te knikken. Herken je iets? Um... Ik herken wel dat er kinderen alle waarom zeggen... Ik herken vooral dat uh, uh, in Nederland een soort anti-elitaire stemming heerst. Ja. Je mag er niet uitspringen, je mag niet iets bijzonders doen. Want dan, dan sloven je uit en niet zo erg dan een uitstover zijn. Hm. En dat was al toen ik op de middelbare school zat. Want, Want anders was jij. Iedereen dat ik Anders was, was, ja. was jij briljant natuurkundige geworden. <laughs> nou, maar nee, nu man. helaas. <laughs> nee, maar ik, ik, ik denk, nee, denk wel hmm. dat, dat het is. Het anti-elitarisme inderdaad. Van God. Het, het moet stoppen met dat genuanceerde gedoe. En, en dat soort dingen. En ik denk dat het leven in zichzelf. al... Nee, maar dat is de quote waar ik juist tegenin hmm. ga. Ik, ik denk dat er het leven. Dat het juist leuk is om af en toe eens naar wat nuances te kijken. Ja. Hoe, hoe kom je, voorkom je nou dat kinderen die dan op de middelbare school zitten. en die dus eigenlijk best wel heel veel zou kunnen in de techniek, dat die dan toch kiezen voor andere vakken. Voor ja. economie. Ik of... begrijp me niet verkeerd. Ik kijk niet neer op al het andere nee, wat nee, nee, niet dat moet ook zijn, is. Je zou, bedoel... je zou wel willen dat er iets meer mensen voor de beta zouden kiezen. Toch? Ja, nou, ik, moet, ik denk dat je voornamelijk leerlingen moet kiezen... voor hetgene waar ze goed in willen worden en passie voor kunnen hebben. Want daar word je ook automatisch goed in. Ik denk wel dat je, als je goede docenten hebt en dat het daarbij begint... dat die een vonk moeten kunnen overbrengen... en een bepaalde vrijheid in hun lesgeven moeten hebben... waarin zij kunnen overbrengen aan die kinderen... hoe mooi de wereld van de wetenschap is. En dat Probeer ik met die quiz te doen en ook bij de wereldtijd door te doen, en dat soort dingen: dat het leuk is om je vragen te stellen en dat proefjes leuk zijn. En dat het onderzoek leuk is, en om je ergens in vast te bijten. Dat dat voornamelijk leuk is. Maar je moet wel iets leuk vinden. Om het vol te houden, een, een, een filmreducent moet films hmm. leuk blijven vinden. Tot ja, Ab, de einde van je Moet films leuk blijven vinden? Ja, het is een straf. <laughs> <laughs> maar, maar niet, ja, nee, maar daar ja, hadden we niet het begin in. Al, maar ja, maar Dat, dat is uh, natuurlijk wel het ding. Ja, dus, dus het, het begint met die passie overbrengen. En vakken en ja. zijn vrij uh, ontoegankelijk in het begin. Kijk, heel veel kinderen gaan wel eens op vakantie in Frankrijk. en snappen dus dat het nuttig kan zijn om Frans te praten. Dus het vak Frans is prima. Kort door de bocht gechargeerd gezegd. Jeroen? Heel moeilijk kijken. <laughs> Volgens mij zijn Frans en Duits zijn, zijn talen die absoluut niet meer, bijna niet meer worden gekozen, en zeker niet als universitaire opleiding. Mm. Er zijn nog 180 studenten Duits. Nee, oké, okay, fair enough, maar dat bedoel ik niet. Bedoelt, ik bedoelde je meer, het je hoeft niet zoveel uh, uit te leggen uiteindelijk. dan moet je dus hele andere dingen. Je moet bij de betterfuck... Nee, je mm. hebt helemaal gelijk, sorry. Bij de betterfuck in ieder geval dat is mooi, het belangrijk... Graag. om heel erg duidelijk aan te geven wat het behelst. En dat het een manier van denken is. En of je nou het hebt over iets scheikundigs, natuurkunders, wiskundig, biologisch... Het maakt niet uit. We leren die leerlingen gewoon op een systematische manier nadenken... en naar een wereld nee. te kijken. En dat is iets waar iedereen wat aan heeft. Ja, eh, Jeroen, ja. Ja, uh, uh, wel alleen op natuurwetenschappel, natuurwetenschappelijke wijze. Want ik mis daar bijvoorbeeld de menswetenschappen bijna altijd in. Ik heb iets geschiedenis gestudeerd. Ja. vind ik nooit iets van terug. Is dat dan geen wetenschap? Ehm. Um, uh, nou ja, je hebt geschiedenis gewoon op de middelbare school. Um, ik, de gamma wetenschappen zijn zeker wetenschappen. Dat, dat, dat ontken maar ik helemaal niet. dat is dan niet in de club? Waarom is het niet in de quiz? Ah, sorry, ik dacht dat we het over het curriculum van school hadden. Nee, nee, nee, uh, ik, nee, nee oh, de quiz. Ik, oh, nee, ik bedoel in de quiz vind ik daar uh, nou bijna nooit er, iets van. Er zit vrug. een psychologie vraag um, in die ik met hangen en burger erin heb geprobeerd te krijgen in de senior vraag. <lacht> ik dacht staat. Senior quiz. <lacht> nou, waar, waar het om gaat, um, is dat beta heeft het voordeel van wat meer iedereen is het er wel redelijk over eens en je kan het laten zien met een proefje. Um, ah, ik ja, ja, zeg daarmee ja, ja. zeker niet dat het geen wetenschap is. Alleen dingen uit de psychologie um, hebben inherent bijvoorbeeld een wat lastigere voorspelbare waarde. die ja. voor iedereen geldt. La laat ik ja. het dan ja, ja, ja, ja, zo formuleren. En de dat, historici zijn het ook nergens over eens. Nee, en dat maakt het wat lastig om daar hun vragen hmm. over te stellen. Hmm. Um, dus je, je wil wel iets hebben waar je hmm. naar het goede antwoord toe kan redeneren. Is het Waarom zo, is het als, zo als, als ik naar die quiz kijk. als Alfa, geef ik dan maar toe. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd, dat ik het snap. Naar deze junior quiz, de senior quiz, nee, dat probeer ik al niet. Maar de junior quiz zou ik dat aan kunnen, denk je? Dat, dat, dat, dat denk ik, ik hoop het. Kijk kijken voorbij, er voorbij. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, ik kijk je voorbij, staan in die zin dat um, de senior quiz... Het lukt nooit iemand om alle vragen goed te hebben, nee. ook mij niet. Nee. Ik heb uh, volgens mij het hoogste wat ik ooit gehaald heb, is 12 of 13 vragen. En ik heb er 10 jaar aan meegedaan voordat ik dezelfde vragen schreef. Okay. Dus... Waar het om gaat bij de wetenschapsquiz is niet zozeer om het winnen... en niet dat om dat een dat beetje kleffe adagium tevoorschijn te halen. En het is wel zo, het, er zitten leuke verhalen achter. En zeker bij de junior hebben we het over wat gebeurt er als je een magneet in tweeën deelt. Um, krijg je twee nieuwe magneten? Heb je een losse Noord- en een Zuidpool? Of verliezen ze allebei hun kracht? Hmm. En dat in zichzelf is gewoon een grappige gedachte. En wat we gaan doen is met een haakse een magneet in haken kijken wat er gebeurt en vervolgens een kind ophangen... aan een elektromagneet met een 9-volts-batterijtje. Mag dat? Om te laten zien. je <laughs> met, met een, een harnasje oh, te oh, okay, okay. Ja, maar, maar, maar in zichzelf, dat je dus aan een 9-volts-batterijtje... kan je dus een volwassen man of vrouw ja. ook ophangen. Ja. Ja. Hmm. Ja. Er zit genoeg kracht in je afstandsbediening... Om iemand op te tillen. Kijk. Nou, als je er zo over dat zijn van die dingen die, waarvan ik denk. iedereen kan daar wel op zich over denken: Van hé, dat is wel grappig. Zeker. En, en dat, dat proberen we een beetje met die quiz te laten zien. Okay. Nou, woensdag 26 december wordt hij uitgezonden om 5 uur op Nederland 3. Nou, je weet nu wel een antwoord. Dit is de dag. Hey, walk in and sit. Pastor Luc Tanja, straatpastor bij de protestantse diakonie in Amsterdam... afgelopen zomer kregen vier daklozen een smartphone... om een paar maanden mee te gaan twitteren over hun leven. Inmiddels zijn er negen hè? van die straatvogels? Of, nou, hoe ik tel er zijn? Ik telde zeven, ja. Zeven dus, zijn er dus, nu, uh, oké. Okay. Dat ze is ze wat onduidelijk. Wat, ja, ja, ja want dat, dat hoort erbij. Ze hebben honderden volgers inmiddels... Ja. Um, hebben ze tijd daklozen om te twitteren of zijn ze gewoon bezig met het zoeken van onderdak eten en dat soort dingen? Nou, we hebben Wel gekeken naar welke mensen vragen we dat dit. Je hebt natuurlijk een aantal daklozen die buiten slapen, die aan het overleven zijn. Die moet je niet dit soort dingen gaan vragen, dat heeft geen zin. Maar er zijn mensen die al een stukje verder zijn, die hun zaken wat meer op orde hebben... en die hele interessante verhalen te vertellen hebben. En die kun je dit wel vragen. Ja. Hoe kwam je op het idee? Er is in Amerika, een, in New York, een vergelijkbaar project heeft dat gedraaid... En uh, er was iemand die, uh, die twitterde daar het uh, YouTube-filmpje over. En ik volg op Twitter de woorden dakloos en dakloos. En toen uh, zei ik van, nou wat uh, gaan we dat eens uh, proberen in Nederland van de grond te trekken? En, uh, toen zei die, ja, hij, hij heeft wat zakelijke contacten en heeft met de KPN voor elkaar gekregen... dat hij wat telefoons en beltgoed ter beschikking stellen... Toen Zijn we gewoon begonnen? Ja, toen hebben we dus gekeken wie daarvoor in de aanmerking zou komen. Het is niet helemaal goed gegaan, hè, want er is ook één iemand vandoor gegaan met zijn telefoon, heb ja. ik begrepen. Ja, je kan je afvragen <sus> of dat niet goed gegaan is. Dus het doel <laughs> van het project is te laten zien wat er op straat gebeurt. Oh ja. He, en, en, en dat als je, als je vijf telefoons uitdeelt, dat er eentje verdwijnt. Dat is denk ik een resultaat dat veel mensen niet verwacht hadden. Die hadden volgende week zijn ze alle vijf ja, eh, verdwenen. Dus en de mee. manier waarop dat verdween en, de, en, de, en de, hoe daarover op Twitter gesproken is, dat is een interessant verhaal. En zolang dat verhaal maar verder. Het blijft worden, maakt mij niet uit nee. wat er nou precies met de telefoontjes gebeurt. Nee. twittert hij nog wel. Maar die, uh... Ja, hij twittert, hij twittert nog wel, juist. Ja. Nou, dus met met we veel bombardie en ruzie weggegaan. En dat was ook interessant om te volgen. Ja. En te zien, uh... Want dat speelt zich allemaal op Twitter af ook. Ja. Okay. Ja, ja het is je, je eigen werk leg je enorm transparant bloot... van wat ik, wat ik nou doe en hoe ik met mensen omga en hoe mensen met mij omgaan. Ja. En dat vind ik het grote voordeel van Twitter. Laten ja, laat, laat ze maar kijken wat ik doe en laten ze er maar wat van vinden. Onze verslaggever Maarten Hacht wil natuurlijk graag weten... wat de dakloze Tweeps zelf uh, voor voordeel halen uit hun hippe telefoon. Hij ging, uh, probeerde via Twitter af te spreken in Amsterdam en dat lukte. Hij trof twee van de straatvogels aan bij een inloophuis. We ja, zijn nu op het Kloveniersburggebouw, uh, achter de... Voor ja. de kloof. Dat is een inloophuis voor daklozen in Amsterdam. Ja, Eén in van de inloophuizen. Hier, uh, hier zitten jullie regelmatig, vooral in de wintermaanden. Nou, ik zit het regelmatig. Hij zit altijd ergens anders. Hè? Het is een beetje vol en druk vandaag in de kloof. Dus wij lopen even iets verder de Kloveniersburgwal af. Dan strijken we even neer voor een kopje koffie. Zo, de mobiele telefoon is op tafel. Deze Blackberry heb je gekregen van uh, het straatvogelproject. Ja, en de bedoeling is van dat je daarmee twittert over daklozen en het leven van daklozen zijn. Ik ben Ramsey en ik was bijna drie jaar dakloos. Op Twitter zit je onder de naam apenstaartje Ramsey ja. underscore 020. Ja, Ramsey is mijn naam, 020 is Amsterdam. En sinds een paar weken hoor je ook bij de straatvogels. Ja, dat klopt. Bij jou vooral tweets van jouw werk. Je bent uh, lid van de cliëntenraad van ja. uh, de inloophuizen hier in Amsterdam. Ja, daar hebben we gisteren een uh, vergadering gehad. En ja. we hebben eigenlijk uh, van de regenboog gekregen... dat er voor 15 februari wifi in alle inloophuizen wordt uh, Ah ja, kijk, dan kan je uh, eindeloos twitteren zonder dat het je MBS kost. Daar wel, ja. <laughs> Aan de andere kant een oud-gediende. Ja, ik ben Peter, ik ben 54 jaar, ik kom uit Lelystad. En ik ben ook dakloos vanaf, uh, ja, begin januari. Nou, ik, ik twitter onder de uh, naam, Peter Want jij zit er al bij sinds juni. Ja. Hoeveel volgers heb jij al, Peter? 600 zoveel. Kun je jezelf even deze tweet voorlezen? Oh, dat was met, uh, hoe heet het, maar gisteren bij Wilderdijk de, de kreeg we pannenkoeken. En dat was geserveerd door de politieagenten. Wilderdijk is ook inloophuis? Ja. De politie was... had, had pannenkoeken gebakken voor ja. jullie? En we hebben ook gewoon normaal met die mensen kunnen praten. Zo zie je maar, agenten zijn ook gewoon smiley. Ja, maar ik, ik, was, ik wou er niet een mensen, maar dan denk ik, nou, maak ik hem maar zo. Het paste maar, niet. Nee, het paste niet. 140 me geleden, tekens. Het is wel geleerd, als je het te lang hebt, dat je er eentje of een twee er tussen zit. Maar wat heeft de dakloze nou aan zo'n hippe mobiele telefoon? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je wel iets anders aan je hoofd hebt. Onderdak, eten, ja. werk. Ja, ik denk dat een, een dakloze heeft een twitter want ze zijn weinig informatie uit de straat te vinden. En tweede, ik denk dat daklozen veilig voelen. Je voelt Veiligheid? toch veilig? Ja, je voelt toch veilig dat je je situatie kan beschrijven. Of andere daklozen alarmeren. Of soms krijg je een foldertje, een feest. Of een etentje ergens. Snap je? Het lijkt op een mini-krant voor daklozen. Dus als er bijvoorbeeld vandaag is op de Warmoestraat pannenkoek bakken. En alle daklozen die daar komen kunnen een tintje krijgen en ermee helpen. Zoiets, so dan twitter je even. En dan kan je gewoon mensen helpen aan een eten en een beetje geld. Ja, mensen leren kennen. En ook mensen die gewoon niet weten wat, wij, wat dakloos zijn inhoudt. En dan kun jij aan, kunnen wij dan uitleggen. En zo, ja, dan heb je ook wel eens leuke contacten. Veel hebben weinig vrienden en kennissen. Dus Twitter is ook een beetje een praatje. Ja, voor is het wel belangrijk. Ja, omdat de mensen je toch ook een beetje steunen en zo. En dat, is ook... dat is het vooral, hè, die steun. Ja. ja ook de steun en betrokkenheid van de mensen. Ja, de betrokkenheid. Van 600 volgers. Nog iets meer, maar dat ga je niet. maar. Ja, daarom. Ja. Ja, de dakloze twitteraars zijn er in hun sas met hun smartphone. Stuk Tanja, voor initiatiefnemer van het project. Uh, dat is mooi dat ze zelf ook contacten hebben met anderen. He zijn het contacten van daklozen onderling... of ook gewoon van mensen uit de, de wereld waar zij niet in verkeren op dit moment? Nou, de, de, de volgers zijn, zijn heel divers. Er zitten gewoon allerlei mensen die op een of andere manier van gehoord hebben. Mensen die in de hulpverlening werken, een paar mensen... Uit, uit, de, uit de politiek, maar inderdaad ook een groepje mensen... die vroeger bijvoorbeeld dakloos is geweest... en die daarom het interessant vinden om dit project te volgen. Ja. En dat is wel een van de verrassende dingen. Dat vond ik leuk om te merken. Want je hebt, Het gaat heel erg over het doorbreken van isolementen. Daar, daar hebben ze het ook over. En, en zeker die ex-daklozen... die gaan daar een beetje tussenin staan. Tussen die kloof van mensen die dakloos zijn... en mensen die een dak hebben. Die kunnen ook laten zien hoe het, zou, hoe het kan worden voor ze? Die kan het laten zien, maar, maar ook naar de volgers toe. Van, hé, hey, ik, ik weet wel waar deze mensen het over hebben... want ik heb daar ook geslapen. Ja. Of ik weet wel wat het is om verslaafd te zijn... want ik ben dat ook geweest. Ja. Ja. Zichtbaarheid vergroten, dat wilden jullie ook. Lukt dat ook? Ja. Nou, ik denk, ik denk het wel. Kijk, de, natuurlijk ben ik altijd ook, ook wat on, ontevreden en ga ik met passie uh, voor, voor, voor wat ik doe. Dus ik wil meer, maar het project loopt goed, ja. ja en waar, hoezo wilt u meer? Wat, wat, wat zou u nog meer willen? Ik wil nog veel meer volgers. Ik wil nog op andere manieren sociale media inzetten. Ik zou het leuk vinden als er meer mensen uh, uit de dakloze wereld gaan twitteren. Uh, Waarom je het even over had over informatievoorziening de andere kant op. Daar zie ik nog allerlei mogelijkheden. Op dus, wat voor manier dan? Nou, bijvoorbeeld uh, gewoon informatievoorziening van, van... vandaag is dit inloophuis gesloten ah, ja. en uh, weet je de, de agendafunctie. Daar kun je nog allerlei uh, goede dingen mee ja. doen. Jeroen, jij zit ook op Twitter, weet ik. Ja, ik zit op Twitter. Wij volgen elkaar. Ja. Zou, ben je geïnteresseerd? <laughs> ja, ik denk dat ik wel ga volgen. Ik, ben, ik vind het een mooi project. Ja. En het lijkt me inderdaad de manier om... Uh, Iets van ook, een andere wereld te ja, weten. en ook, ook dat, uit dat isolement te komen. Want ja, als je normaal een, een dakloze ziet... Lopen, zitten, dan, hè? dan denk je oh, een dakloze, Maar nu kunnen we volgen op Twitter, dat lijkt me ja. interessant. Ja, Diederik, jij? Ja, ik vind het een, een, een heel goed project, lijkt me. Zeker ook omdat het gewoon ja, heel simpel gaat naar een telefoonaanbieder zegt... Hé, heb je nog wat telefoons over? En je kan mensen gewoon een vorm van contact geven... dat ze normaal niet hebben, omdat er een grote kloof is. Ja, dat gaat er, over hele simpele dingen. Over iemand die s'nachts wakker ligt en dan even Twitter op gaat en antwoord krijgt. Ja. Nou, dat is echt iets wat Twitter gewoon toevoegt. Om iemand die en, uh, dat wel te zegt. Dat ja. lijkt me iets wat, wat, wat heel erg bijzonder is ja. op zo'n moment. Het gaat geen problemen oplossen. Natuurlijk, de eerste behoefte blijft meer, meer onderdak bad uh, met brood. Het verhaal maar dit is iets kan iets, iets toevoegen iets, ja. ja dit voegt iets toe iets voor rotterdam maarten struivenberg ge geen idee. Het is, het, is een, het is een leuk project. En ik denk dat veel mensen best geïnteresseerd zijn in hoe het nu is om dakloos te zijn... en wat je dan zo al meemaakt. En dat soort verhalen krijg je dan te horen. En dat ja. is wel interessant. Uh, maar ja, zoals al wordt gezegd, een, een echte oplossing voor het sociale isolement... of de problemen waar daklozen mee, uh, mee kampen, is het natuurlijk niet. Nee. Want, nu kan jij wat, wat, wat heb je gezien aan hoe die uh, daklozen die zo'n telefoon hebben gekregen... hoe hun leven verder is verlopen? Is dat beïnvloed door die telefoon? Of... Maakt dat niet zoveel ja, leuk? Er zijn mensen die, die een ontwikkeling doormaken. Waar een van het, uh, iemand heeft nu een huisje, een ander heeft, heeft al wat, wat werk erbij gevonden. Er zijn ontwikkelingen. Maar dat kan je niet eenduidig aan dit uh, Twitter-project toewijzen. Dat nee. zou wel heel uh, gek zijn. Maar nee. het, is, het, het draagt wel iets bij. Het gaat om mensen wat vrolijker en, en enthousiaster. En het idee hebben dat, dat mensen hun kennen door het leven gaan. Dat en dat orde. is belangrijk. Ja. Ja. Uh, tot februari he, loopt het plan. Gaan, gaan jullie daarna stoppen? Of hebben jullie al plannen om toch maar... Uh, gewoon, ik, ik hoop dat we doorgaan, maar ik hier steeds momenten... waar we zeggen, nou het loopt tot dan. En dan kan iedereen met een goed gevoel eruit weglopen. Zowel voor de twitteraars zelf, als ook voor onze sponsors. Dat het geen eindeloos project is. Gewoon zeggen, in februari gaan we weer kijken. En als mensen zeggen, nee, moet je mee doorgaan? Dan gaan we er gewoon mee door. Ja. En kijken hoe we dat dan kunnen bekostigen. En de, en de daklozen zelf, willen die door? Ja, die willen door. Dat, daar krijg ik hoop commentaar van van dit soort uh, eindtermijn. Uh, oh, ja. <laughs> die hebben daar geen behoefte aan. Nee, we hebben natuurlijk ook nog uh, Facebook. Uh, YouTube werd al even genoemd. Zijn, zijn daar nog mo mogelijkheden ook? Ja, zo'n dakloze tv op YouTube. Dat lijkt me ook, ook, ook wel aardig. Maar dan loop je toch wel aan dat dat goede filmpjes maken is een stuk moeilijker dan een, een goede tweet maken die inzicht geeft. Dus ja. daar moeten we ons over nadenken hoe we dan mensen ook kunnen opleiden of zo. Ja, dat wat dat, hebben jullie uh... mensen voor om het te kunnen twitteren opgeleid? Of, of, of uh, heb je gewoon uitgelegd 140 tekens en Toomer? Uh... Nee, we hebben wel wat, wat cursussen gegeven. En er zijn gelukkig ook mensen die, daar, uh, die dat voor het bedrijfsleven doen... die dan voor de straat volgens een cursus hebben gegeven. Ja. Ja. Dus er wordt wel wat aan opleiding gedaan. Ja, Goed, natuurlijk. nou su succes bij dat project. Zometeen uh, bij de Villa VPRO na half vier hebben we een, wordt er gesproken over hoe nieuwe media de stad veranderen. Nou, dit is ook een onderdeel van de nieuwe media. En het verandert ook ons zicht, in ieder geval op, op de dakloof in de stad. Uh, wij zijn uh, bijna bij het nieuws van drie uur. En straks gaan we het hebben over switchen van zorgverzekeraar. U heeft nog een week. Peter Ruijs van zorgkiezer.nl weet precies waar u op moet letten... mocht u willen veranderen van zorgverzekeraar. Na afscheid van Maarten Struivenberg, van Leefbaar Rotterdam... en van Pastor Luc Tanya. Moet er nog iets voorbereid voor kerst? Er ja, moet gekookt worden. Er moet gekookt. Zometeen ga ik nog zingen met de daklozen. Nou, worden. heel goed. Veel plezier daarbij. Wij zijn bij u terug na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 De wil is dan. Op de auto Amsterdam zijn twee treinen op elkaar gebonden. We gaan even naar Paramaribo. En wie het is gewoon over voor het Nederlands elftal. Paniek in de bioscoop. André Kuip. Complete chaos in het peloton. Het gemeentehuis in het Brabantse Waalre. Alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. Olympisch goud voor Janne Vos. Fly, Epke. Ja, ja, ja. Ik ga ja. helemaal lijp op dak. De brug tussen mensen werd weggeslaagd. Gisteren aan de stationsweg. Het ja. beste zetten kan. Dat verklaart in de land. Dat verklaart. Hoe hij daar gekomen is, dat wil ik weten. Wij zullen jou missen, papa. Dus zo.